De ophokplicht voor pluimvee wordt morgen opgeheven. Minister Schouten van Landbouw trekt de maatregelen... tegen de verspreiding van de vogelgriep in. Volgens haar is het risico op besmetting door wilde watervogel... zo afgenomen dat die niet langer nodig zijn. De maatregelen werden eind vorig jaar genomen... na de ontdekking van vogelgriep op een bedrijf in Biddinghuizen. In de loop van de tijd werden de ophok- of afschermplicht... al een paar in een paar regio's ingetrokken. En die intrekking geldt vanaf morgen dus voor het hele land. Justitie in Duitsland gaat de alternatieve genezer Klaus Ros vervolgen. Hij wordt verdacht van dood door schuld van twee vrouwen en een man. 61-jarige Ros had een natuurgeneeskundepraktijk in Duitsland... vlak over de grens bij Roermond. De kliniek behandelde veel mensen met kanker... die in de reguliere zorg geen kans meer hadden op genezing. In 2013 diende hij bij drie patiënten een overdosis toe... van een experimenteel medicijn. En kort daarna overleden ze. Het gaat om twee Nederlanders en één patiënt uit België.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 China gaat na 17 jaar onderhandelen zijn grenzen openstellen voor kalsvlees uit Nederland. Dat heeft minister Schouten van Landbouw gezegd tegen de NOS. Besluit van de Chinese regering wordt gezien als een groot succes voor de Nederlandse handelsmissie onder leiding van premier Rutte. Volgens minister Schouten zijn Nederlandse producten in China in trek door de hoge kwaliteit van het vlees. De export van kalsvlees levert de sector zo'n 15 miljoen euro per jaar op. Het weer vanuit het zuidoosten komen enkele stevige buien opzetten... met kans op onweer, hagel en veel regen in korte tijd. Morgen vooral in het noordoosten wat buien. Zaterdag is het droog en warmer tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velden van de ANWB. Er staan momenteel geen files. U heeft een bril nodig. Waar gaat u daar naartoe? Ja...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 Ik kan u nog verwachten in de tweede uur... de gouden Ouwe van de Week, een hele rustige... het weer voor het komend weekend... en de bioscoopprogramma van de Week van Circus Zandvoort. Maar natuurlijk heel veel lekkere muziek uitgezocht... door technicus Ronald. En natuurlijk ook een heleboel nieuws over Zandvoort... en de directe omgeving. Mijn naam is Hans Wassenaar. Heel veel luisterplezier. looking for something. Ja, we zoeken allemaal wel wat, hè? Nee, hey, het heet Sweet Dreams en dan tussen haakjes are made of this. Ja, maar ze zegt looking for something. Dat zingt ze. Dat zingt ze. Dat zingt ze dat zingt veel meer nog. Ah, ja, dat, is, dat viel me op, eigenlijk. Ik ja, denk, ja, oké. Okay. Zo, we, we zoeken allemaal wel wat. Dat hè. is, ja. Uh, nee, hoor. Ik zoek nee, nee. We moeten zoeken. Ja, ik zoek al wat. Wat zoek je dan? Ja, dat weet ik niet. Weet Jannie dat ook? Je wat ja, zeggen? Jannie weet het we al. Ah. We zoeken ook samen. Je, oh, oh, nou, ga weer ja. de verkeerde kant op. Hè? Ja, de, die, door. Ik, de, die bestuurder waar ik het net over had, van die camper, die, zo, die zocht ook wat. Ja, die wist ik wel, maar de luisteraars nee. niet, denk ik. Nee, de, de bestuurder van een Duitse camper is zaterdag 7 april... in de avonturen met zijn wagen vastkomen te zitten. Rond half tien reed de vakantieganger over de weg. Toen zijn tom-tom aangaf linksaf. De man vertrouwde Blinklinks op zijn navigatie en deed wat hem gezegd werd. De wegsituatie was echter sinds enkele weken aangepast. Waardoor de man in het zand vast kwam te zitten. Helaas voor de vakantieganger was het niet eenvoudig... om de camper tot in de die tot de bodem was weggezakt eruit te halen. De bergingswagen moest ter platen komen en de man moest weer op de weg helpen. De kosten daarvan, 285 euro, moest de man direct voldoen. Ja, je moet ook Tom tom nee. niet altijd geloven. Nee. Maar qua, qua uh, weggedrag past hij wel... Uh... Bij, ik wou hem bijna zeggen het gemiddelde verzand voor me. Dat doe ik heel open. Nee, ik zou dat bijna zeggen. <laughs> ja, ja, daar hebben nou, we het al over gehad. Ja. Maak me maar wakker. <laughs> Wake me up. Avicii. feel my way through the darkness. Guided by a beating heart. I can't tell where the journey will end. But I know where to start.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 Made for everyone, and love is the prize. So wake me up. Wake deze, iedereen wakker. Ja. ja, we hadden het nog even over die TomTom. Tom. Ja. In Hoofddorp hebben wij een, een rotonde. En dan kan je zo, zo zien dat ze recht over de rotonde gegaan zijn. Ja, Tom Tom, die TomTom zegt altijd: recht over de rotonde. Nou, die ja. doen het dan gewoon. Gaat er gewoon overheen. Maar had je veel schade aan je auto? Ik had niks. Oh. Nee, want dat, wij vinden het wel leuk om het te zien. Je ziet zo die sporen. Ja, nee, die, lopen. Die, die snap ik. Maar meestal hansen dan. Nee, als je dat doet, nee, dan rij je wat. Je nee. bodemplaatstuk of je huidlaat. Nee, maar, maar in die, dit geval had jij niks. Ik zeg gewoon dat ik het niet was. <laughs> nou, weet je wat? Hey, ik doe net op mijn neusbloed. Zou wij uh, anders maar gewoon even de gouden oude doen? Ja, doe maar. Oh, zijn we daar al aan toe? Dat is toch nou, wel heel we erg. We zijn iets te vroeg, maar dat moet Oh, oké. Okay. Ja, dat is een hele oude. En een hele rustige die ik uitgezocht heb. En die komt ook uit 1990. Het was een muzikale duo dat bestond uit Bill Hadley en Bobby Hetfield. En dan zou je denken, ja, dat zijn toch geen broers... maar het heette wel The Righteous Brothers. Het hoogtepunt van hun populariteit... situeerde zich in de jaren 1963 tot 1975. Voor het eerste hit van The Righteous Brothers was... You've Lost a Loving Feeling in 1965... opnieuw uitgebracht in 1988. Andere hits waren onder andere Unchained Melody... die ken ik ook nog wel. En in 1990 scoorde ze een nummer 1 hit... met het nieuwe uitgebrachte Unch Unchained Melody... Op 10 maart 2003 werden ze opgenomen in de rock'n'roll Hall of fame. De oh, hall of fame. De hall of fame. Zullen we niet de hel, maar nee, ja. zei ik, zei ik Hell? Nee, de hall. Zeg ik hel? Ja, je zei hel. Oh, sorry. Rock'n'roll Hall of fame. Hetfield overleed in 2003. Zou eigenlijk wel iets voor nu zijn. Ja. <laughs> Hij werd dood aangetroffen in een hotel in Western Mission. Een half uur voor het optreden van de Righteous Brothers. En ik heb uitgezocht de Righteous Brothers met Unshade. Melody. Ja, is no die komt trouwens even nog een keertje uit uh, um, de film Ghost. En die eerdere die hij zei: You lost that love and feeling, is een hit geworden door de film Top Gun. Oh, wel uh, oh. te, te horen? horen. Info. Ja. Mm. Mm.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 Be your love. Deze jingle was speciaal even voor de... Want dat is dan de stem van Hans. Ja, ik, heb wel, ik zei hij. deze man die moet een behoorlijke strakke onderbroek aangehad. Ja. ja. ja, ja kan hij gebeuren. deed het live ook, dus uh, uh, chapeau dan maar. Hè? Wat, uh, chapeau? Chapeau, pet af. Oh, pet af. Oh. Ja, chapeau. Ja, wij hebben, een, wij hebben in Hoofddorp een restaurant dat heet chapeau. Vandaar dat ik dacht dat je die bedoelde. Laat maar zitten. Je ik ik ben altijd zo blij met die nuttige <laughs> info van jou. Ja, leuk hè? Ja. <laughs> en door. Ja. Heb je nog wat of niet? Jij hebt geen nieuws natuurlijk. Ik heb geen nieuws. Dan zit ook... je naar mij te kijken. Dan moet je ja. tegen mij zeggen van... Het is ongeveer uh, ik wil dat jij het nieuws voorbereidt. Het is ongeveer hetzelfde wat je thuis hebt. Niks te vertellen. <laughs> ja. het at Dat is takes van... one to no one. Hè? <laughs> als is de morgen weer. Hè? Nou... Uh... Hache. Hache. Hache ook. 20 april tot 22 april. Vintage et Zandvoort. Het gaat weer beginnen. Het gepruttel van lichtgekoelde motoren zal wel weer te horen zijn. Vintage et Zandvoort. Het VW-seizoen start ook dit jaar weer in Zandvoort... in het weekend van 20 tot en met 22 april. Plak bij het strand, zee en de duinen. Onafhankelijk van het weer, het evenement gaat gewoon lekker door. Alle Volkswagen's van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 I made the feelin' out for f r i -E. We just friends. So don't go at me with that no. in your eye. You really fight. You be reason, don't, don't be French marshmallow en marie Dat is een nummertje over... Uh, uh, ik wil geen Friends met Bennet zijn. Daar komt het eigenlijk ook op neer. Oh? Ja. Marshmallow, ja. dat is een snoepje, hè? Nou ja, ja, ja. ja. ja. En dat slaat ook goed aan bij Friends with Benefit. Spol, de sponsachtige <laughs> geval. Ja, Oké. Okay. En... Information. Uh, bij wijksteunpunt De Blauwe Tram... De Blauwe Tram. louis Carré nummer 1... kan men vrijdag 20 april... tussen 2 en 4... terecht voor allerhande kleine reparaties. Hierbij valt denken aan een reparatie... aan een elektrisch apparaat... zoals een strijkbout of een koffiezetapparaat. Maar ook voor naaiklussen, zoals het inkorten van een broek of een rok, of het aanzetten van een knoop, kwam men deze dag terecht. Deze herstel het samenmiddag wordt een aantal keren per jaar georganiseerd omdat het weggooien zonde is en de kleine reparaties vaak volstaat. Vrijwilligers staan klaar om samen de meegebrachte items weer een nieuw leven te maken, weer als nieuw te maken. De service is gratis. De onderdelen moeten betaald worden. Jo, ja, echt wel.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 Climbers. I'm gonna be 500 tomatoes. Ja, zo'n leuk, leuk taaltje vind ik. Ik vroeg maar, ook al, ze vandaan? Ik kom uit Schotland volgens, ja, volgens mij wel, ja. Ik ja, ja, vind ja. me er niet vast, hè. Ja, soms, is het... soms, soms doe ik ook kwam. Ja, leuk hoor. Ja. Dat geeft niet. te maakt niet uit. Maar dat ik zo maar wat roep. Ja, dat maakt niet uit. Ah. Nee, Het is wel ah. zinnig vaak. Huh? Het is vaak zinnig oh, wat je oh. zegt. Ja, jawel. Oh. Ja, ik nou. mag je ook wel eens even een ja, compliment maken. Dit, ja, dat, dat is oké, okay, maar ja, zegt het voort, zegt het voort. <laughs> ja, inderdaad. <laughs> <laughs> uh, in de klassieke concertreeds in de protestantse kerk, protestantse kerk, poststraat nummer 1, staat zondag 15 april het Piano Recycle, l'art de danse pour piano et quatre mains op het programma. Zo... So. Ja, Met, oh, oftewel een uh, vierhandig pianospel. Ja, ja, dat is het. Met Herman Rauw en Wilma Broeren. Het concert start om 15 uur, om 3 uur middags. En is de kerk is een half uur voor aanvang geopend. En de entree nou daar hoef je het niet voor te laten, is maar 5 euro. Dus het is, uh, het is weer... Uh, nee, hoef je niet voor, als je het niet mooi vindt, is 5 euro kosteling duur hoor. Ja, dan wel. Dat, ja. Daar heb je gelijk. Maar als je dit mooi vindt, dan denk je nou de entree is, is veel. Ik zal het maar laten, dan hoef je het niet te laten. Begrijp je het nou, of niet? Nee, begrijp het wel, maar ik snap het niet. Nee, dan, dan begrijp ik wel weer. Weer of geen weer, zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Ja, nou, vandaag was er veel bewolking aanwezig... maar soms zeggen ze verscheen de zon. Ik heb hem niet gezien, hoor. De eerste uren was het zo goed als droog. In de middag kon een buitje ontstaan... en tegen de avond kwamen er vanuit het zuidoosten... wat intensievere buien opzetten met kansen op onweer. Het werd 18 tot 21 graden en de wind waaide matig tot krachtig uit oostelijke richting 3 tot 6 bovóór. Morgen valt er vooral in het noordoosten buien regen. Elders valt slechts een enkele bui. De zon zien we niet vaak en wordt 15 tot 17 graden. Zaterdag is het droog en warmer en met hem wordt het ook 16 tot 19 graden. Buien regen, dat vind ik een hele mooie, ja. hele mooie kreet al daar. wat is nou buien regen? Uh, dat is um, een klein beetje. Regenachtige buien. Ja, zoiets. Ja. Ja, dat, uh, dat denk ik wel dat dat is. Ja, ja. Het doet moet ja. ook altijd lachen als je dat ja. voorbeeld: leest buiige regen. Ja. <laughs> en dat terwijl we allemaal nog niet eens uit het, de term onweer zijn. Nee, nee, daar zijn we niet uit. Nee. Nee, we we weten, nog, weten nog steeds niet wat het is. Nee, het is onweer. Ja. Het is geen, ge geen weer. weer. Het, geen is geen, weer. Nee, het is geen weer. Het is geen weer. What about us? Nou, daar vragen zich heel veel mensen vragen zich dat nu af, hoor. Wat about us? We are searchlights, we can see in the dark. We are rockets, pointed up at the stars.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 Wat wel zeggen, een geweldig plaatje blijft. dit. He? Ja, goede tekst ook. Nou, ja. heel, goed. heel dus goed. Maar goed, we gaan weer... Information. Ja. Wijksteunpunt de Blauwe Tram, daar hebben we hem weer. Louis David's nummer 1 is altijd op zoek naar ideeën van buurtbewoners voor activiteiten, cursussen, etc. Wij samen doen is daarom de vraag naar een club. meteen in daden omgezet. Een shoelclub? Een schoolclub. Ja, afgelopen woensdag. 11 april, dan komt men naast de creatieve activiteiten voortaan ook terecht voor een potje sjoelen. Deelname, inclusief koffie en wat lekkers, kost 2,50. Aanmelden is niet nodig. Men kan tussen 13.30 uur 30 en 16 uur gewoon binnenlopen. Voor meer informatie, Jolanda Meijer. En dat is uh, telefoonnummer 5740330. Of Jolanda.plus.zantwoord.nl. En allemaal zelf je komkommers in schijfjes snijden. En we gaan lekker opknoppen of liever. Altijd weer. Zie <laughs> Despacito, Louis Fonsi. <laughs> ja, zelfs dat al. Fonsi. D'Ivoire. Oh, oh, oh, oh, oh.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 ik ben benieuwd. Ik benieuwd. Ik benieuwd. Ik benieuwd. Ik benieuwd. Ik benieuwd. sube. sube, sube, sube, sube. Oh, oh.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 Altijd lekker een beetje Zuid-Amerikaans ertussen, hè? Heerlijk, is. Je niet? He? Ja, je wordt er een beetje vrolijk van als ja. je dit hoort, toch? precies. Ja. Ik heb nog wel wat leuks voor jou, eigenlijk. Voor mij? Ja. Er is een kookcursus een, een voor mannen boven de zestig. Uh, dan is het niet voor mij, Hans. Je bent nog geen zestig. Lang niet. Oh. Nou, ik, ik zal maar niet zeggen wat ik. Nou ja, onder leiding van een professor. Hey, Hans. Hans. Ja. Wat voor een schoenmaat heb jij? <laughs> uh, groot. Oh, Hans. Wat voor een schoenmaat heb jij? 43. Maar als je het dubbel had gezegd, had ik ook niet eraan opgekeken. <laughs> nee, dat is. <laughs> oh, je wil me gewoon even terugmaken. Aha. Dat is het. Aha. Nou, um, ga door. Ja. Onder het mom van Je bent nooit te oud om te leren, organiseert Pluspunt een kookcursus voor mannen vanaf 60 jaar. Onder leiding van een professionele kok leren de deelnemers in zes lessen... om een aantal eenvoudige gerechten te bereiden. Vooraf gaat men gezamenlijk inkopen doen in de naastgelegen supermarkt. Voor het koken zelf is de keuken van Pluspunt beschikbaar... en uiteraard wordt het bereide diner gezamenlijk opgegeten. De <lacht> ja, ja, de cursus vindt plaats op dinsdag van 4 tot 7... bij Pluspunt Vlemingsstraat 55... En ja, de kosten is dus 60 euro. Dat is natuurlijk wel een hoop geld, maar voor vier keer. Hè? Inclusief de maaltijd, één drankje en een kopje koffie bij of thee. Bij voldoende aanmeldingen gaat de kookcursor van start op 24 april. Voor aanmeldingen of meer informatie. Astrid Zoetmulder, telefoonnummer 023 5719393. Ik zie dit al helemaal voor me. Ik bedoel, we gaan spruitjes klaarmaken. Hè? Oh ja. Heerlijk. Ja, en dat die vent die zit er al zo naar te kijken... en die haalt die spruitjes... en moeten ze met z'n allen opeten... en je bord leeg eten, kring. Ja, ja, ja, ja, je zal het maar niet luchten, lusten. Ik als profkop zeg dat het lekker is. Ja, dus lekker. Precies. En dan heb je de best day of your life. Best day of my life. American authors. En nu krijgen we Hans weer. Met ja. heel veel nieuws nou, uit de regio. Nou, Want dat de... heeft Hans. Hans, ja. Hans. Hans, dat heb je toch? Hans? Ja, ik Hans? wel. Oh, ik oh, ik wel. wel. Ja. Burgemeester Niek Meijer heeft vorige week symbolisch de sleutels van de verkeershekken in het centrum overgedragen aan Leo Miezebeek, Peter Tromp en Ben Zonneveld. In het centrumoverleg met de ondernemers bleek bij een aantal organisatoren van kleine evenementen in het centrum dat er behoefte is om te kunnen beschikken over een verkeershekken. Daarmee is het mogelijk de toegang van een evenementsgebied tijdelijk af te sluiten voor het verkeer. In overleg met de wijkagent voor de horeca is gezorgd dat de hekken voldoende aan alle wettelijke verkeersbepalingen. Om de hekken te gebruiken kan men contact opnemen met Ben Zonneveld, Leo Misebeek en Peter Tromp. Uiteraard moeten de hekken na gebruik weer netjes teruggeplaatst worden op het centrale plek in het kleine Krocht. Het nut van de verkeershekken heeft zich tijdens het circuitrun van 25 maart al bewezen. Na de run was het in het Halterstraat druk en werd deze door één van de initiatiefnemers in overleg met de politie afgesloten. Dus als jij nog eens een keertje hek voor de deur wil hebben, Roon, je gaat gewoon Leo Miezenbeek bellen. Krijg jij een hek voor je deur. Bij mij is het Heckel van de Dam, dus. ik ben een jongen. Even voor een dag. Ik zou uh... uit de bed in de morgen. En ik zou het wat ik wil En ik zou het met de jongen. And chase after girls. I kick it with who I wanted, and I never could confront it for it, 'cause they stick up for me. If I.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 If I a boy, nou daar ben ik. Beyoncé. Oh? Ja. Oh? Nee, hey, gaan we nog naar de film? Ja, we gaan naar de film. En ik heb het bioscoopprogramma tot 18 april. Van Cirque Zandvoort. En Diep in de Zee. En het is in het Nederlands. Zaterdag, zondag en woensdag. 18 de, de, de, Van half twee. Peter Konijn in het Nederlands. Zaterdag, zondag en woensdag. Om half vier. En de filmclub Simon van Kolm, dat is op woensdag 18 april om half acht. En de bankier van de verzet, donderdag tot en met dinsdag om 8 uur. En volgens mij is dat een hele goede Nederlandse film. Ja, die krijgt wel goede kritieken. zo. Ja, ja, ja, ja, ja, volgens mij is dat een hele goede. De kassa is 30 minuten voor aanvang van de voorstelling open. En de locatie is Circus Zandvoort Gasthuisplein nummer 5. En de website is www.circusandvoort.nl. En daar staan ook de recensies en alles kan u daar terugvinden. Dat is een hele leuke website om dat eens te bezoeken. En ik moet zeggen, het, de Bankier van de Z, want daar gaan we nog een keertje. Dat ziet er echt als een hele goede Nederlandse film uit. Ja, het is al uitzonderlijk voor een Nederlandse film. Hè? Nou, dat zeker ja. Wake me up when September ends. Green day. Som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 Coming away are As my memory rests But never forgets what I lost Wake me up when September ends ook voor jou ik Ja, ik weet ja. het. Ik ben al wakker. Ja? Jawel. Ja. Jij toch ook, of niet? Ja, ik wel. maar Ik ben meestal al wakker voor de kopsta. Ja, echt wel. <laughs> ja, dan word je zo ja, je, je doet me nou weer in een aan het paasverhaal denken. Maar ik, ja, ga ik door, kan... ja, ga eens door. Ga ja. eens door. Welk paasverhaal? Ga, ga, ga eens door. Hoezo? Ga nou, ik in een kruis ja, ik, ik nagelen? Ik denk... Ik denk dat kom... oh, dat, oh, dat bedoel je? <laughs> nee, nee, laat me zitten dan. <laughs> oh. Ja, je moest staan. Ja. Hangen. Gratis cursus klik en tik. Wat? Een gratis cursus klik en tik. Oh, hamertje tik. Ja, nee, klik en tik is een handige gratis basiscursus... voor iedereen die niet of nauwelijks met de computer werkt. Maar dat is wel graag wil. De cursisten leren de computer te gebruiken... omgaan met het internet, werken met e-mail en social media. De cursus start op 28 mei... bestaande uit vijf wekelijkse bijeenkomsten van tien tot half twaalf. ...en vindt plaats in de bibliotheek van Zandvoort. Let op. Let op. Het is noodzakelijk om je van tevoren aan te melden. Dat kan aan de balie van de bibliotheek. Dus, klik en tik. <laughs> ja, goede cursus. Okay. Het ritme van Zandvoort. <laughs> Zandvoort. C -C m m Herinnert u zich Dijs nog, nog, ja, hoor. nog? Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Perbezirk. Ja, Spider-Murphy-gang. Ja. Ja, houd uh, ja. hè? Ja, ik ben wel eens in München geweest, daar hadden we het net over, hè? In de Hofbrauwenhuis. Samen, ja. met, samen met vrouw. nou, we hebben daar een leuke tijd gehad. Wij drinken zelf niet, maar dan kan je zien wat die Duitsers allemaal wegdouwen hoor. <laughs> wat die Duitsers allemaal wegdaan? Nou, nou, nou, bier, jongen, nou, dat oh, is ik, dacht, ik dacht auto's. Nee, nou, ja, ze... Ook. Je hebt normaal drink je bier en ja. ga je in een auto. Of... Ja, dat is waar, daar heb je gelijk in, nee... Nee, die, die auto's, die moeten ze allemaal weer terughalen. Want die hadden iets met, ik, met diesel of zo. Dat, uh... Auto's met diesel? Nou, die waren een beetje niet goed afgesteld. Of ze zeiden het verkeerd. of zo. Ik, ik, ik weet het niet precies. Weet jij dat nog? Nee, ik heb geen idee. Oh, je weet het wil, uh, Ik ga uh, erover nadenken. Die, ik kom er morgen Jij begint een einde van de verhaal. En dan ga je mij vragen. <laughs> maak het af. Uh, ja, nou nee. ja. Nou, maar je weet best wel waar ik het over heb. Uh, nou, nee, werkelijk waar niet. Nee. Die, die, die, die Schumer software van diesels. Die schoemelsoftware van diesel. Oh, die schoemelsoftware, ja. daar heb je het over. Juist. Hè? Want die, die, die, die, die auto's rijden gewoon, hoor. Die, ja, maar ze ja. <laughs> ja. Hey, Even Nog een klein nieuwtje voor het, voor het slapengaan. Vanavond doen brevetten vier tot en met acht examen... van de Zandvoort Reddingbrigade. En dat doen ze in, bij het Centerparks in Zandvoort. Jo. Nou, ik wens ze heel veel succes. Ja. Toch? In het Centerparks, maar wat gaan ze dan doen? Gaan ze zwemmen. Oh, nou, ze gaan zwemmen? Ja, ze gaan afzwemmen. De brevetten van 4 tot en met 8. Ah, Doen okay. examen. Nou, nou um, veel succes. Hans. Ja. Het is klaar. Klaar. Tot morgen. We zijn er er Ja, tot morgen. Dan zijn we er weer om 5 uur. Ja. Compleet. In, denk ik. Vinger in je neus. <laughs> ja, ook. <okay. laughs> nou, even hoen papa. En dan uh, op naar de vrijdag. Hotje. Tot morgen. Doei.